In 2008 werd een anti wet in het land aangenomen, maar het is niet duidelijk wat als pornografie wordt gezien en wat niet. Een werkgroep gaat nu in kaart brengen wat wel en wat niet door de beugel kan. Het weer zonnig en warm, temperatuur 12 graden aan zee tot 19 in het zuidoosten van het land. Morgen eerst nog zonnig, in de middag bewolking en later ook minder warm. ANUB verkeersinformatie Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat vide bij Dorp 3 kilometer. A7, Zaanstad richting Hoorn, voor de afrit A van Hoorn, 4. Door een gestrande vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. Er is veel vertraging op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort staat 10 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen... en die blokkeert de rechte rijstrook. Verkeer van Utrecht naar Amersfoort en verder... kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1... Ten slotte, treinverkeer. Tussen Breda en Roosendaal rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot een uur. Kom op, Kom op. zaterdag 31 maart naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl.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 Dit is Radio 1. EO, Dit is de Dag. Thijs van den Brink en Elsbeth Gruutteke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Over een uur gaat op Cuba de mis beginnen die paus Benedictus XVI daar zal opdragen. Straks gaat Jan Schinkelshoek in onze dagelijkse opinie-rubriek een appeltje schillen. Jan, waar wil jij het over hebben zometeen? Ik wil het hebben over iets waarvan ik nooit vermoed had dat ik het er ooit nog eens over zou willen beginnen: een wietshop... Ja, je hoort het goed. Een wietshop, een wietclub. Dat is een plannetje van Utrecht. Het gemeentebestuur daar wil een eigen wietkwekerij opzetten... die cannabis, wiet, softdrugs gaat leveren aan eigen leden. Toen ik dat las, toen ik dat hoorde, dacht ik... voor welk probleem is het nou een oplossing? Goed. Kortom, je begrijpt, over dat ideetje wil ik wel eens meer weten. Oké, okay, dat straks. Maar eerst gaan wij terug naar Den Haag. Ja, want daar zit uh, Joost Pennings. Joost, goedemiddag. Ja, wow, we spraken elkaar een half uurtje geleden ook al even. En toen hadden we het over die moeilijke fase waarin de onderhandelingen beland zouden zijn. Um, de zijpelen nu wat andere berichten door. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, we, we spreken natuurlijk steeds meer mensen. En die, die bestoken we met de vraag: ja, wat is er nu, nu eigenlijk gaande? En dan blijkt die moeilijke fase eigenlijk een zeer moeilijke fase te zijn. Er zijn bronnen die ons vertelden dat Wilders eigenlijk de hervormingen allemaal niet ziet zitten. Uh, hij verwerpt ze. Uh, en eigenlijk al de stekker wilde uittrekken vanochtend. Maar hij is overgehaald om er nog een nachtje over te slapen, nou, dat houdt in dat het inderdaad... wel gewoon echt heel erg moeilijk gaat. En de onderhandelingen dreigen te mislukken. Ja, en daarmee is ook een beetje een einde gekomen in die radiostilte. Als ze nu allemaal wel gaan praten. Ja, precies. Wat je natuurlijk altijd wel krijgt in dit soort situaties: dat, dat nou, dan gaan mensen wel wat indicaties geven over wat te gaan is. Dat houdt ook in dat mensen daar wel hun eigen draai aan geven. We zijn natuurlijk ook naastig op zoek naar Wilders om hem ja, met, met deze feiten of deze berichten te confronteren. Wat hij daar zelf van vindt. Maar goed, het is, als het over de dijk begint te klotsen, zeg maar: eh, dat de, de voorlichters dingen beginnen te vertellen. Dat is doorgaans het teken dat het niet goed is goed zit en dat blijkt ook wel. Nee, de moeilijke fase is een zeer moeilijke fase. Wilders wilden er eigenlijk mee stoppen... maar denkt daar nu op verzoek van de anderen nog één nachtje over na. Dat is de situatie? Ja, dan wordt het morgen dus een hele belangrijke dag in het katshuis. Goed. Dankjewel, Joost Vullings vanuit Den Haag. Vandaag is de laatste dag van het bezoek van de pauze aan Cuba. Over een klein uur draagde hij de mis op in de hoofdstad Havana. Een bijzonder moment omdat het eiland nog altijd communistisch is is het pausbezoek een teken van een Cubaanse lente voor gelovigen. De gast is uh, Cuba-kenner Kees van Korthof, maar we gaan eerst even naar Havana. Daar is correspondent Edwin Timmer. Edwin, opnieuw uh, goedemiddag. Jij gaat uh, de mis bijwoner die de paus daar gaat opdragen. Je zijn net al een half miljoen mensen. Wat zie jij om je heen? Uh, wat ik om me heen zie, ja, dat zijn ontzettend veel mensen... en eh, voornamelijk uh, ook wel grappig. Ze zijn vooral in het wit gekleed. Uh, ik zie om mij heen uh, wat ook wel bijzonder is het plein van de revolutie. in Havana is natuurlijk het plein met het enorme grote monument voor uh, José Martí. Dat is uh, de, de grote man van de van Cuba. En uh, twee afbeeldingen van uh, twee uh, revolutiehelden, zeker Vara en uh, de Camilo San Maar daar tussenin ja, zitten dus nu uh, fantastische posters uh, van de kerk en uh, onder andere van... Uh, uh, Maria, de Forber, dat is een van de mooie van de, uh, beelden uh, hier op het uh, voor de Katholieke Kerk. Oh ja. Zijn de mensen opgetogen? Uh, pardon? Zijn de mensen opgetogen? Opgetogen, ja. Nou ja, dat hangt wel iets zo van. Je, je kunt dat veel mensen zien dat ze dit toch heel bijzonder vinden. Uh, en dat was de laatste afgelopen dagen in de stad ook wel het geval. Uh, op de maandag dat uh, de paus aankwam uh, in Santiago. Ik zag hier in Havana toch de mensen in de cafetjes uh, zitten. En dat was gewoon de winkeltjes over waar dan ook naar televisie uh, fysie aan stond. En er stond wel... Uh, er zat me ja. Zo ja, Ook voor de is het toch een heel, uh, een heel bijzonder moment. Oké. Okay. Dankjewel, Etienne. We komen straks nog wel even bij je terug. Maar we gaan eerst luisteren naar een ontmoeting met Hans Spinder. Deze Nederlander werkt als docent aan het theologisch Seminari in Matanzas op Cuba. Hola. Voilà. Bien, bien gracias. Het is zondagmorgen. Uh, we zijn in Matanzas, op zo'n 100 kilometer van Havana in Cuba. En we staan... Uh, voor welke kerk staan we, Hans Spinder? We staan hier voor de Baptistenkerk. Die, is, die dateert al uit het begin van de 20e eeuw. We zijn eigenlijk midden in de stad. Hè. Om ons heen is het uh, ja, gewoon druk op zondagochtend. Ik, ik geloof dat dit uh, ook nog een winkelstraat is. Ja. Maar mensen voelen zich wel vrij om uh, naar de kerk te gaan. Ja, je ziet het hier ook. De deur staat gewoon open en er zitten hier mensen en je bent zichtbaar dat je naar de kerk gaat. Dat is tegenwoordig eh, bijna geen probleem meer. Soms, soms een enkeling die daar nog wel eens wat moeilijk over doet. Maar officieel is het zeker zo dat eh, de vrijheid van godsdienst zodanig is dat je kunt kiezen of je wel of niet bij een, je bij een religie aansluit. Ik zeggen. Laten we maar eens even naar binnen lopen. Ja, prima. Um, het is een mooi oud gebouw in het centrum van Matanzas. Je ziet aan de muren wel dat er wel een likje verf op zou kunnen. Of misschien aan de, aan de ja, Alleen het plafond al. Hans wijst naar, naar boven. En ja, dat, dat heeft er wel eens anders uitgezien. Uh, maar het is wel heel kleurrijk. Wel heel warm. Uh, alle ramen staan ook open. De oude ja, auto's, de, de auto's die langs brullen. Ja, die, die klink je dus ook gewoon in de kerk. Ja, ja dat is, het, is het leven van buiten dringt hier gewoon de kerk binnen. En dat, is, dat hoort er ook bij. Daar zijn ook de Cubanen ook aan gewend. Dat vinden ze ook allemaal heel, heel gewoon. Uh, en het is, uh, je ziet het is een hele levende gemeenschap. Als ik hier binnenkom, dan ga ik eigenlijk iedereen langs om even te begroeten. Meneer Spinner, wat is er ten goede veranderd voor de vrijheid voor mensen in de katholieke kerk, maar ook in de protestantse kerk? Eigenlijk al sinds 1985 is er een proces begonnen... dat gecombineerd heeft in een andere wetgeving... met meer vrijheid van godsdienst. Nou en, en toen een paar jaar later de paus kwam... heeft die een nieuwe impuls gegeven aan deze hele vrijheid. Bijvoorbeeld doordat hij eh, gevraagd heeft om kerst, de eerste kerstdag... als een officiële feestdag te erkennen. Voorheen was kerst eigenlijk verboden als officiële uiting om dat te vieren... En dat is nu wel het geval. Sinds dit pausbezoek het is wel het geval, mag kerst officieel gevierd worden. En het is nu ook een officiële vrije dag. En mensen vinden dat ook geweldig. Ik merk dat ook gewoon aan de manier waarop ze hun kerstbomen met kerst opstellen in huis. En de deur open laten staan zodat je vanaf de straat kunt zien. Kijk, wij hebben een kerstboom. Het is niet geheel mijn smaak. Maar je ziet dan dat dit gewoon iets anders betekent dan dat het voor ons betekent. Bij ons gast in de studio is uh, Kees van Kortolf, Cuba-kenner. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u was vaak in het land en u ijvert voor de mensenrechten... op het communistische eiland. U bent er vaak geweest. He is het herkenbaar wat Hans uh, Spinde zegt? Jazeker. Ik was uh, zelf in oktober uh, jongsleden in Cuba... En wat mij toen onder andere opviel, waren uh, de winkeltjes waar allerlei religieuze artikelen werden verkocht. Dat was voor tot voor kort ondenkbaar? Dat, dat is nou ondenkbaar. Je zag wel eens iemand met een Maria-beeldje op straat zitten ter verkoop. Maar nu waren er winkeltjes, zowel voor de protestanten als van de katholieken, als van de Afro-Cubaanse uh, Santeria. Ja. En de positie van de kerken zelf, is die ook verbeterd? Ja, de kerk, als we het dan hebben over de, de katholieke kerk, dat blijkt de laatste dagen wel, dan is uh, de, de, de positie van de katholieke kerk als instituut in Cuba verbeterd. En uh, heeft het regime er alles aan gedaan om dat ook te faciliteren. En de andere kerken? Ik denk dat dat iets minder is. Je hoort ook uit, protestantse kringen, uit leidende protestantse kringen dat, uh, dat men wel enige kritiek heeft bij uh, Tussen aanleiding steeks, het voortrekken van de katholieke kerk. Want het is echt een verandering van uh, dag op nacht. Ja, uh, want waarom, waarom, waarom zou zouden... je. Week... Sorry, ga toe gaan. Tweemaal per week uh, een bischop voor de televisie. Uh, overal uh, affiches, uh, de bijlagen van de communistische partijkant Granma... helemaal gewijd aan, uh, aan de kerk. Dat, dat is aan de katholieke kerk, ja, ja. dat is natuurlijk wel een groot verschil. En wat is daar de logica van? Waarom wordt de katholieke kerk voorgetrokken, in uw woorden? Nou, het is ook makkelijk, omdat de katholieke kerk is... in tegenstelling tot de kerken zijn niet zo uh, verdeeld. Je kunt gewoon rechtstreeks met kardinaal uh, Ortega van Havana overleggen. Ja, ja, en dat ja, hebben ze rechts. vorig jaar ja. ook gedaan. En toen zijn er ook mensen vrijgekomen, bijvoorbeeld. Okay. Wat is de rol van Raúl Castro in die, in die uh, extra ruimte voor uh, religie? Um, de, de extra ruimte is in eerste instantie gerealiseerd onder de periode Fidel Castro. Ik denk voor een groot deel ook omdat Fidel Castro geïnspireerd werd door uh, het denk, het, het bevrij, de bevrijdingstheologie. Uh, dat sloot aan bij zijn mm. uh, denken van materiële bevrijding. En uh, Raúl, heeft partners nodig in de, in de samenleving. Want het staat sociaal-economisch. Gaat het eigenlijk erg slecht met uh, Cuba? Ja. Er dreigen een half miljoen mensen ontslagen te worden. En uh, dan kun je niet meer dezelfde di dingen doen als je voorheen deed. Dus je ziet die katholieke kerk ook allerlei dingen doen... op sociaal-garitatief gebied. Uh, maaltijden voor uh, ouderen. Uh, het probleem van het alcoholisme bijvoorbeeld. Ja. Dat, uh, dat, doen, dat doet de katholieke kerk vaak en ook de protestantse kerk. En dat komt de staat goed uit? Dat, ja, dat ja. komt ze goed uit. Ja. Toch zijn er ook nog veel taboes, vertelt Hans Pinder, seminarium docent op Cuba aan Edwin Timmer. Daar zijn ze in het algemeen heel goed in... om dingen die onaangenaam zijn... of die waarvan je moet zeggen, die waren gewoon fout... om die openlijk te erkennen, dat, dat wil men niet. Dat is men nog niet toe bereid. Dus wat je ziet is, als er zo'n verhaal over het verleden wordt gehouden... over die strafkampen die een aantal jaren hebben gefunctioneerd... in eerste instantie voor Jehova's getuigen... Uh, maar daarna ook voor een aantal andere mensen, enkele docenten van hier, enkele studenten. Uh, dat dat een, ja, een onderwerp is waar men liever niet over praat. Dus dat wordt gewoon verzwegen. Sinds 1965 uh, is uh, Francisco Rodés hier 37 jaar lang in deze kerk de, de, de voorganger geweest. En uh, ja, dat was dus vanaf, uh, eigenlijk vanaf het begin van uh, de revolutie zo'n beetje in Cuba. Uh, dat viel niet altijd mee. Nou, op een was ik voor een Francisco had net uh, ja, dat hij in ieder geval één nacht in de gevangenis heeft gezeten... Uh, omdat hij een keer uh, het platteland uh, een, een dienst voor uh, boeren had gehouden. En ja, dat was een illegale bijeenkomst. Uh, en hier uh, in de stad, Matanzas is hij met, uh, ja, ook met tomaten en met eieren in de kerk en uh, daarbuiten uh, bekogeld. Uh, men leefde wel onder angst. Uh, andere uh, collega's yeah, die zijn zelfs in strafkampen geweest. Dat is hem niet gebeurd. We een jaar werken, als Meneer Spinner, hoe vrij bent u als leraar hier bij het lesgeven? Laat ik voorop stellen. Er is nog nooit iemand geweest die tegen mij gezegd heeft... je mag dit of dat niet zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat je, je weet dat je in een land leeft... waarin uh, veel controle is. Verschil van mening wordt heel gauw uitgelegd als uh, verbreken van de eenheid, en, van, en dat is een teken van zwakte. tegenover de vijanden die Cuba belagen. Wanda is uh, al uh, tientallen jaar hier in de kerk, uh, maar op het moment dat ze daarvoor koos, uh, rond de jaren negentig, was dat nog niet zo makkelijk. Ik begon aan de kerk in het jaar 91. Manda vertelt dat ze in 1991 voor het eerst hier naar de kerk ging. Want ja, ze was op zoek als tiener, een spirituele zoektocht had ze. Uh, maar op het moment dat ze dat tegen haar moeder zei van, ja mam, ik wil daar naar de kerk. Uh, uh, toen zei haar moeder van, ja, doe dat nou niet. Want de kerk, dat is iets voor mensen die uiteindelijk het land uitgaan. Er was wel sprake van discriminatie op school. Dus uh, ja, als ik door de gangen liep, dan uh, je werd je gewoon uh, grappen over je gemaakt. Mist er nog iets uh, voor jullie nu, twintig jaar later? Er zijn twee dingen. Ten eerste, ja, ze, wij mogen geen kerken bouwen. Natuurlijk, de kerken die bestaan, daar mag je, je diensten houden. Maar nieuwe kerken, ja, dat is dus verboden. En het tweede punt, ja, de enige kerk die officieel erkend is, is de Rooms-Katholieke kerk, wij zijn niets anders dan organisaties, associaties. En ja, dat is discriminatie, zegt ze. En dat is een discriminatie. Ik praten verder met de Cuba-kenner Kees van Kortenhof. Ja, deze mensen zeggen dat er zowel vanuit de Cubaanse overheid... als ook in de hele cultuur nog een wereld te winnen is... aan uh, echte vrijheid en mensenrechten. Is dat ook uw waarneming? Ja, er euh, zijn zaken verbeterd. En daardoor zie je dus ook dat de leiders... van zowel de katholieke kerken als de protestantse kerken... dichter naar het uh, regime toe kruipen. En ook, naar mijn indruk, zwijgen over... Hedendaagse schendingen van mensenrechten. Ik ben uh, ba ook Baptiste-dominees tegengekomen. Bijvoorbeeld in Santa Clara herinner ik me. Een dominee die zich uitsprak voor de mensenrechtenbeweging. Die op bezoek ging bij een hongerstakende dissident. En die wordt niet alleen dwarsgezeten door uh, de geheime politie. Maar ook door de leiding van de landelijke Protestantse kerk. Die uh, probeert hem de mond uh, te snoeren. Want die, zijn die leiding is dan toch een beetje ingepomd? Ja, want uh, de, de Protestantse kerken zijn wel degelijk door het regime erkend. Want er in Cuba bestaat de raad van kerken. En dat is een uh, kerkelijk overleg van voornamelijk protestantse kerken... waar de katholieken niet bij zitten. En dat is eigenlijk, uh, waar het gaat om de leiding... is dat toch een spreekbuis van, uh, van het regime. Nou ja, dus die zitten dicht bij elkaar Die zitten aan. heel dicht bij ah, ja. elkaar. En uh, Raoul is ook een, een gast bijvoorbeeld op bijeenkomsten van het uh, seminarium in Matanzas. Oké. Okay. Nou, wat het uh, pausbezoek uh, zal betekenen voor de toekomst... dat is de vraag die overblijft. Op Cuba is Hans dan niet zo optimistisch. Politiek verwacht ik daar eigenlijk niet zo heel veel van. Omdat ik denk dat die vorige paus... die was natuurlijk heel duidelijk een, een vertegenwoordiger van het anticommunisme. En in die tijd was in Cuba nog de herinnering... laat ik maar zeggen, de herinnering aan het Sovjet-systeem nog behoorlijk levend. En nu is het veel meer dat Cuba is aan het zoeken... naar een andere weg, een nieuwe weg in de toekomst. En deze paus, die is veel meer bezig met binnenkerkelijke dingen. Bijvoorbeeld... Ze vragen niet om meer uh, vrijheid voor de religies in het onderwijs. Nee, ze vragen de mogelijkheid voor katholiek onderwijs. En ze vragen de uh, toegang tot de media voor katholieke televisie. Ja, Kuberkenner Kees van Korthof, docent Hans Pinder van het uh, Protestantse seminarium... die verwacht van dit pausbezoek alleen positieve effecten voor de specifiek katholieke belangen. Deelt u uh, dat vermoeden? Ja, maar ik denk dat de, dat de andere kerken daar ook, ook bij zijn natuurlijk. Die kunnen ook zelf hun uh, stem laten horen. Er is regelmatig overleg tussen de eerste verantwoordelijke... van de Cubaanse communistische partij... met de katholieken, met de protestants en met de santeria groeperingen. En ik kan me voorstellen dat die ook hun uh, eisen formuleren. Maar ik ben het wel met de mensen dat op het gebied van politieke veranderingen... en bijvoorbeeld op het gebied van de mensenrechten... dit bezoek niet erg veel zal bijdragen aan verbetering. Nou, had de paus Tenmere meer kunnen doen? De, de, de paus heeft eigenlijk geen woord gezegd heeft over... Niks gedaan. De, nou, hij heeft in, in een persoonlijk gesprek met Raúl Castro... gisteravond de zaak van uh, de dissident aan de orde gesteld. Okay. Maar het was natuurlijk veel sterker geweest... als hij dat ook had gezegd en uitgesproken tijdens een misviering. Maar ja. misschien dat het nog op, uh, vanmiddag gebeurt. Dat zou vier uur. misschien nog kunnen komen, want ja. die mis die komt nog. Dank uh, Kees van Korthoff. We gaan nog even naar correspondent Edwin Timmer. Hij is ja. in Havana op de plek waar de pauze over drie kwartier uh, de mis gaat houden. Edwin, zijn de voorbereidingen inmiddels afgerond? Ja, dat, uh, dat ziet er wel naar uit. Uh, ik zie nog maar heel weinig mensen erbij komen, want ja, het is hier echt over en overvol. Uh, iedereen staat eigenlijk in afwachting van. En Er uh, ja, klinkt uh, koorgezang uh, vanaf het grote podium. Uh, voor de rest uh, begint het al lekker warm te worden, want het is hier uh, op dit moment zo'n uh, half negen in de ochtend. Misschien is dat een reden waarom men ook zo vroeg begint. Want deze mist kan het tot nu uur of elf duren. En dan is het hier echt behoorlijk heet. En dan wordt het echt tijd dat je hier niet al te lang in de zon staat. Gaat de pauze meteen naar de mist weg? Is dat echt het laatste onderdeel van zijn bezoek? Ja, misschien dat er nog een paar andere dingen zijn die niet op het officiële programma zijn. Maar het is de bedoeling dat hij rond een uur of drie, vier, smiddags middags cubaanse tijd op het vliegtuig stapt. En dan uh, weer richting Rome. Oké, okay, Edwin Timmer, dankjewel. Kees Kortoff, u wilde nog één opmerking maken? Nou, Fidel Castro, de, de oud-leider, uh, heeft gisteren gezegd dat hij ook nog uh, de kans zou krijgen om de pauze te ontmoeten. Okay. Dus dat moet dus tussen de mis en het vertrek op vliegveld nog uh, gebeuren. Dat moet snel gebeuren. Kees Kortoff, ook u hartelijk dank. Oké. Okay. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag lobbyist en oud-parlementariër Jan Schinkelshoek. Jan, we gaan het zo over je appeltje hebben, maar ja, jij zit in Den Haag. En we ja. hebben net het nieuws gehoord over de moeilijke fase ja. in de onderhandelingen. Misschien zelfs wel de zeer moeilijke fase in de onderhandelingen. Hoe schat jij het in? Nou, het stond van, van tevoren natuurlijk al vast dat het een hele zware bevalling zou worden. Het is, het is een niet geringe opgave waar de drie coalitiepartijen, als je het zo mag noemen, voorstaan. Um, uh, internationaal wordt er scherp meegekeken vanuit Europa. En ja, de, de, de, de afstand tussen de drie partijen is, is groot. En nou, wat er vorige week gebeurd is... Af, afkalving van de toch al smalle meerderheid... Ja, maakt de druk op de drie partijen alleen, alleen maar groter. Kortom, het verbaast niet... Maar ja, je weet wel meer, een oude Haagse wijsheid... dat uh, de beste oplossingen langs, altijd vaak langs de afgrond uh, te vinden zijn. Ja, want uh, het, het gerucht gaat dus dat Wilders op wil ja. stappen... dat ja. hij er nog een nachtje over gaat slapen. Ja. Um, dan is het dus de vraag wat er morgen gaat gebeuren... en uh, of hij dan wel blijft zitten. Ja, vaak of hij heel, heel, heel, heel rustig slaapt. Kijk, Wilders staat natuurlijk nu onder hele grote druk... zeker na het vorige week het, het, het weglopen, het opstappen van, van Hero Brinkman... om te bewijzen dat hij eh, wel degelijk ergens voor staat. Hij zat onder hele grote druk om, om iets te bewijzen. En dat zal zijn toeschietelijkheid, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn bereidheid om compromissen te sluiten... denk ik niet heel groter hebben gemaakt. Nee. En hij had natuurlijk al hele grote weerstanden, dat wisten we... tegen allerlei hervormingen, zoals het heet, of nou die boet, gaat of, of, of om uh, de ontslagbescherming. Nou, en dat, de, de, de, hij wordt nu getest op, uh, op dat wat hij kan leveren. Ja. Nog even een laatste vraag. Heb je nog iets gehoord van jouw oud-partijgenoten, CDA? Nee, nee ik ook, ook ik ben net overvallen door het nieuws dat het heel moeilijk gaat. Dus ik ben benieuwd, ik, ik, loop hier, ik zit hier in de buurt van de Tweede Kamer. Dus ze kunnen wel naar je dan... toe komen. <laughs> <laughs> goed. Al, altijd bereid om een goed okay. advies te geven. Ja. Laten we het dan maar gewoon eens even over uh, cannabis gaan hebben. Hè? Want ja. de gemeente ja. Utrecht wil een, een soort experiment beginnen. Ja. Ze willen mensen toestaan om voor eigen gebruik cannabis te gaan kweken. Zo is het toch zo ongeveer? Ja, dat, dat, dat, dat heb ik begrepen. En ik heb nogal van dat bericht opgekeken, maar het schijnt serieus te zijn... Ik me dus af, al lezenden, voor welk probleem is het nou een oplossing? Kijk, ik ga er nu even niet over, over, over zeuren wie dat allemaal betaalt... Voor hoeveel de belastingbetaler moet opdraaien en zo. Ook niet of het allemaal wel kan, juridisch, internationaal, Europees. Eigenlijk wil ik weten, en ik begrijp dat de wethouder... de heer Everhard um, uh, uh, aan de telefoon is... of je dit überhaupt in het algemeen wel moet willen. Nou, moet je... Als, als stad, als gemeentebestuur zoiets wel willen, past het nou in dat imago van Utrecht? Tast het nou je reputatie niet aan? He? Oefent het niet een grote aantrekkingskracht uit? Een heleboel Op... vragen, Jan. Wacht ja, even. Ja, ja, ja, ja. We, halen, we halen hem er even bij. Ook okay, heel goed. Let ja. houden even hard. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Jan Schinkelshoek heeft uh, enige moeite met het plan wat u heeft gepresenteerd. Wilt u nog even in twee zinnen zet, zeggen wat u nou precies heeft voorgesteld? Ik wil wetenschappelijk onderzoek laten verrichten. En waar het om gaat is de bescherming van de volksgezondheid. En de kern is is dat cannabis een natuurproduct is. En als je niet zicht hebt over de teelt en de productie daarvan... Eh, zou het nog schadelijker kunnen zijn voor de volksgezondheid dan dat het nu al is. Oké, okay, en dan wilt u dus mensen toegaan staan om zelf voor eigen gebruik te kweken. Nou, Jan, je had een heleboel vragen. Begin maar met je eerste. Nou, de eerste is natuurlijk... Is het nou goed voor de reputatie van de stad? Dat je je afficheert met uh, toch iets wat, wat uh, waarvan bijvoorbeeld een stad als Maastricht wel de grote last heeft. Zal het geen aantrekkingskracht hebben om misschien wel... We uh, grote horden buitenlandse toeristen die uh, een joint willen ko komen roken. De aanzuigende werking. Weeshouden? Dat is uh, ja, nou het is gewoon een experiment voor een club van uh, leden in Utrecht. Die volwassen zijn en recreatief cannabis gebruiken. Dus het is een gesloten model. En in de onderzoeksfase willen we ook kijken of dat inderdaad geen wegleg-effect uh, oplevert. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, zie ik de steun van de heer Schinkelzoek ook voor mijn experiment hierin. Ja, oh, nou ja, dan moet u wel eens aantonen dat het daadwerkelijk geen aanzuigende werking heeft. Want daar ben ik nog niet van overtuigd. Nee, dat begrijp ik. Dat is waarom we ook een wetenschappelijk onderzoek voorstellen. Dus voorlopig doet u niet meer dan onderzoek. Het is niet meer dan een papieren exercitie, begrijp ik? Nee, het is live onderzoek voor inderdaad uh, in een onderzoeksetting, en dat gebeurt vaker in Nederland, dat je gewoon onderzoek doet naar wat er in de werkelijkheid gebeurt en dan gaan we naar de resultaten kijken. En als die positief zijn, uh, uh, dan kan je daar uh, beleid op maken. Zijn die negatief? Dan moet je zeggen, want dit uh, was niet de goede stap voorwaarts. Maar even hey, nog naar. Het... Sorry, ja. meneer. Kring, even even <laughs> voor mij. Uh, want uh, een onderzoek betekent, er zijn een aantal mensen in Utrecht. Of er is een aantal mensen in Utrecht die mag. Dan gaan kweken en dat moet dan in een afgesloten ruimte? Of hoe moet ik me dat nou voorstellen? Nou, je wordt lid van een club die inderdaad ook teelt. Het is ook naar een Spaans model waar het gewoon ook plaatsvindt. En wat wij dan vragen, dat is dus hun verantwoordelijkheid. En wat wij willen is dat dat in, in een kleine setting, in een onderzoeksetting plaatsvindt. Waar onderzoekers naar gaan kijken van wat betekent dat nou voor de gezondheid van deze recreatieve volwassen gebruikers. En eventueel negatieve effecten die kunnen optreden. En wat kunt u die parallel trekken met andere onderzoek die in het drugsveld hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld. Okay. Uh, Onder steking van Heroïne. Oké, oké. Is duidelijk, er is geen verzoek. Dus ik begrijp dat als als blijkt dat dit inderdaad een aanzuigende uh, werking heeft, dat u zegt: van we blazen het alsnog af. Als aanwijzen is dit geen goed plan is, dan moet je gewoon uh, je knopen tellen en dat niet doen. Maar dat is natuurlijk ook het idee en dat is waarom wij ook in een bescheiden schaal daar onderzoek naar willen laten verrichten. En de kern daarvan is, is toch ja, uh, meer zicht te krijgen op uh, de teelt uh, van een uh, ja, natuurlijk product. Ja. Wat we nu in handen laten, en dat is de vraag die we ook stellen, van waarom zet Utrecht hierop in. Op dit moment kunnen recreatieve gebruikers bij de koffieshop kopen... Maar we weten niet waar het vandaan komt. En we weten allemaal dat rond uh, THC-gehalte, dat is het actieve bestanddeel, rond mm -hmm. uh, bestrijdingsmiddelen, mm -hmm. rond droogingsprocessen. extra gezondheidsconsequenties kunnen opleveren. waar wij totaal geen zicht op hebben. Mm -hmm. en waar wij uh, ja, op willen acteren. Ja. Dus, dus het gaat gepaard, begrijp ik. met een grootscheepse sluiting van coffeeshops in Utrecht? Nee, het gaat. Uh, het is een, een apart experiment, een kleine setting. dat zijn ongeveer 50 leden die daar. Uh, uh, gebruik van kunnen gaan maken. Uh, wij gaan kijken na een aantal jaar, wat, wat zijn die resultaten? Hebben dat positieve effecten of negatieve effecten? En als het positieve effecten heeft, dan ga je nadenken over... hoe ga je dat inpassen in je beleid? Dus het staat gewoon naast het huidige koffie beleid. En uh, het is alleen, en dat wil ik u wel even aangeven... is dat het gewoon een gesloten clubmodel is. Ja, ja dat, dat begrijp ik, maar dat zou alleen maar goed zijn als u het wil beheersen. Ik begrijp je goede bedoelingen. Alleen maar beheersen. Je zegt van, dan willen we de, alles wat er omheen gebeurt, met name in de coffeeshops, willen we, dan, willen we terugdringen, want anders is het dweilen met de kraan open. Nou, de, ik, ik, ik begrijp dat u de opening heeft om dat onderzoek inderdaad te laten plaatsvinden. Mijn stap is van, laten we eerst kijken naar de resultaten van het onderzoek helpt dat inderdaad in ons cannabisbeleid om dat een stap voorwaarts te krijgen. En uh, dan gaan we de consequenties daarvan overzien. En als dat betekent dat je het huidige beleid zoals het nu is... dat uh, je daar een nuance in breekt, laten we dat dan bekijken. Maar eerst de eerste stap, het wetenschappelijk onderzoek. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik bij u. Ik, ik heb, nog, ik heb no nog een vraag. Nee, ik ben, nee, ben zo ver nog niet. Ik, heb nog, even, nou, een, ik heb nog een vraag. In de ongerijmdheid, u en uw partij zijn er altijd druk bezig... om alleen schadelijke effecten, bijvoorbeeld als het gaat om roken... als het gaat om snoepen, als het gaat om drinken. Om dat tegen te gaan. Eh, er worden twee weken geleden nog in de Tweede Kamer moties ingediend om dat allemaal te beperken en terug te dringen. Eh, eh, en de start begint u in Utrecht uitgerekend iets eh, wat eh, eh, iets schadelijks, en cannabis lijkt me schadelijk, eh, wel bevorderd. Dat vind ik een ongerijmdheid waar ik niet meer uit de voeten kan. Misschien kunt u me dat nog een keer uitleggen. Ja, nee, wij, u, u kent de gezien is van het cannabisbeleid in 1976 door uh, ja, het CDA eigenlijk verzonnen. Nee, we gaan zeggen. niet helemaal in 1976 nee, beginnen, want we ik. hebben nog een halve minuut. Ja, Oké, okay. dat begrijp ik. Maar uh, wat wij doen is, ik zie nu tot de coffeeshop zijn en tot de volwassen recreatieve gebruikers zijn in de stad Utrecht, die geen problemen hebben met het gebruik aan zich, niet in problemen komen, maar geen zicht hebben over waar dat product vandaan komt. Ik wil alleen de gelegenheid geven aan deze mensen, als ze dat zelf willen, daar meer grip op te krijgen door zelf te kunnen gaan telen. En het is ook helemaal niet raar, want in de gedoogregels van het Openbaar Ministerie staat ook dat je tot vijf planten gewoon zelf nou. mag telen okay. voor je eigen ik, gebruik. Dus ik, ik doe ook helemaal niks buiten nee. het huidige kader. Laatste woord van Jan Schinkelshoek. Jan, ben je overtuigd? Nou, ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van, van Utrecht, maar ik, ik heb toch een beetje het gevoel dat het een uh, tikje naïef is. En vraag me af of het er echt wel goed is nagedacht over de, over de schadelijke effecten daarvan. Maar goed, daar heb je een experiment voor. En dat kan dus ook, begrijp ik, grandioos mislukken. En heel gezegd, hoop ik het een beetje. Goed, dankjewel. Jan Rinkelshoek voor het schillen van het appeltje. En dat deed jij met wethouder Everhard van Utrecht. En nu ook hartelijk dank. Einde van dit is de dag voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag. Nu, daar kunt u reageren of iets teruglezen of terugluisteren. Zometeen uh, Villa VPRO met uh, GeoGoms en Tesselblok. En Gerry, wat gaan jullie doen? Thijs. Ja, nou, als en niet tussendoor komt... dan gaan we praten met journalist Joni de Rijken. Je kent haar vast nog wel. Ze werd in 2008 in Afghanistan ja, in door de Taliban ontvoerd. Ja. ja, zeker. Nou, en over die ontvoering, daar schreef ze een boek over. Dat heeft toen het al nieuws gehaald. Ja. En ze heeft nu weer een boek af. En dit keer gaat het over de fascinatie van geradicaliseerde westerse moslimjongeren voor Pakistan. Volgens Obama het gevaarlijkste land ter wereld. En zo heet het boek dan ook: het gevaarlijkste land ter wereld, Pakistan. Dat straks, nu het nieuws met Job Boek. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Als lid van de PVV was hij nog veel tegen. Volgens Brinkman is hij altijd voorstander geweest van openbaarheid van bestuur, maar hij moest rekening houden met het PVV-fractiestandpunt. En de KNVB die is niet blij met de aangekondigde acties van de politiebonden tijdens de risicowedstrijden komend weekend. Daardoor kan de politie niet op volle sterkte aanwezig zijn bij de stadions. De Voetbalbond vindt het teleurstellend dat het betaald voetbal ongevraagd onderdeel wordt... van een loonconflict tussen de minister en de politievakbonden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met een aantal nog niet zo heel lange files bij Rotterdam en Amsterdam. Maar één file wijkt sterk af op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Daar staat tussen Purmerend Noord en de afrit A 6 Hoorn kilometer stil. Er staat daar een kapotte vrachtwagen en die blokkeert de rechte rijstrook. Op het spoor tussen Breda en Roosendaal rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot een uur. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Teso Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u hier op Radio 1. De paus op bezoek in het communistische Cuba. En hoopt president Sarkozy in zijn campagne om herkozen te worden stiekem gade te kunnen spinnen bij de afschuwelijke moordpartij in Toulouse. Dat na vier uur in ons buitenlandpanel. En daarvoor praten we over Pakistan, het gevaarlijkste land ter wereld, zegt Barack Obama. En journaliste Joni de Rijke zijn uitspraak voor de titel van haar nieuwste boek. Op zoek naar de aantrekkingskracht van Pakistan op radicale westerse moslimjongen. Metropolis Radio over verkeersgekten in mexico stad... en cultuurredacteur Anton de Goede bespreekt een boek en tentoonstelling... over het gewelddadige spoor dwars door de wereld van de Afghaanse papaver. Maakt u zich dus op voor een boeiend buitenlanduur. Maar, wees niet bang, mocht er ontwikkelingen zijn in Den Haag... rond het volgens sommigen mislukte... Maar dat is nog helemaal niet zeker, het is in elk geval opgeschort. Mocht daar nieuws over zijn, dan gaan wij natuurlijk naar Den Haag. En wilt u reageren, doe dat via onze site, villa .nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Kent u het beeld nog? Een jonge Libische rebel, glunderend van trots... met de pet van Gaddafi op zijn hoofd, zijn staf in de hand. Het was vlak na de verovering van de compound van de leider in Tripoli... De beelden werden wereldnieuws. Jeroen van Bergijk, hallo. radio maker. Yeah. Uh, je hebt een geluidsfragment bij je waar we naar gaan luisteren... waardoor jij dacht, ik ga die gozer opzoeken. Laten we even luisteren. Tell me how you got the hat and oh, where you how it it. I mean, it's been. It where it was, did you get it from? It was really pretty hard. I, um, I just went inside his room... Which was the yeah, bedroom. Yeah, Gaddafi's yep. bedroom. I mean Gaddafi's room. Oh my god. But then then this thing happened. I found this. I, I was like, oh my goodness. Colonel Gaddaffies, <laughs> no kernel, Colonel Gaddaffies, <laughs> and O kernel. Oh my goodness. <laughs> Next to a Mr. Alwinde who has been getting Jeroenberg, ik vertel nog even wat wij hier precies horen. want het is misschien ja, Dat laatste niet helemaal te gedeelte is een, uh, is een soort remix, een dance remix... die een Israëlische dj van dat eerste clipje heeft gemaakt. Ja, Dat clipje was op, op Sky News, een Britse nieuwszender. We zagen die man, uh, een jonge rebel... Uh, met die, die die pet uit uh, de slaapkamer van Gaddafi had gepikt. En ik, ja, ik vond dat, het is natuurlijk een heel grappig uh, filmpje... Uh, we zien die verslaggever met een helm en een kogelvrij vest... tegenover die jongen in een ongewassen t-shirtje met die absurde pet. Maar ik vond het ook heel hartverwarmend. Want het, ja, je proefde in die jongen, als het ware, de, de hoop op, ja. een, op, een, op een betere toekomst. Ja, het op waren zijn trofeeën, echt. De trofeeën van de hoop. Dat klunderende ja. ja. hoofd. Ja. Ja. En, het, en natuurlijk ook de, de symbolen van Gaddafi's macht. Want in elke officiële foto van Gaddafi uh, heeft hij die pet op... Uh, of die, die rare Afrikaanse scepter. Dus dat was ook nou ja, een hele uitgekiende actie van die jongen... om juist die twee dingen te pikken. Nou, Ik ben samen met uh, collega-journalist uh, Libië-kenner Gerbert van der A... naar, uh, naar Tripoli, naar Libië afgereisd... Om, om te gaan kijken of we die jongen kon achterhalen. achterhalen. Ja. En dat ga je wel of niet vertellen of dat gelukt is? Of gaan we dat morgenavond horen op Radio nee, zondag 1? is het, hè, geloof ik. Of zondagavond ja. Is. Nou ja, zondagavond inderdaad, Holland Doc Radio. Radio 1 wordt die uh, radiodocumentaire uitgezonden. Nou ja, het is een zoektocht naar die jongen. Dus het zou een beetje flauw zijn als ik nu al ging verklappen of het gelukt is. Maar vertel even los van het feit of je hem gevonden hebt. Vertel een, een hoogtepunt van die zoektocht. Um, nou, er is een hoop uh, mis in Libië. Daar horen we een hoop over... We, Milities die uh, weigeren hun uh, wapens in te leveren. Die centrale regering die krijgt niet zoveel uh, voor elkaar. Er zijn martelingen. Maar ik vond het toch ook wel leuk om te laten zien... dat er een heleboel dingen goed gaan. Uh, uh, nou ja, de, de, dus dat laat ik een beetje horen. ben je horen begonnen? In die... Ben je begonnen daar op de stoep daarvoor? En ben je gewoon een ik spoor ben gaan volgen? Waar die die wet uh, ja? heeft gevonden, daar ben ik begonnen. In die, uh, in die compound van uh, Gaddafi. Daar is nu een markt gaande overigens, een wekelijks, uh, markt. Nou, daar heb ik... Uh, daar begonnen natuurlijk mensen aan te spreken van, nou, ken je die man? Iedereen kent hem in uh, Libië, maar niemand wist natuurlijk hoe, hoe het precies zat. Maar iedereen had er één... Sommige mensen zeiden hij is dood, anderen zeiden hij is gewond geraakt, hij is dit, hij is zus. Maar iedereen had hetzelfde verhaal en dat was, hij is gek geworden. Ah, Kek, ja. Door die pet van Gaddafi op te zetten, is de boze geest van Gaddafi in de jongen getreden en uh, is die gek geworden. Dus dat was een verhaal dat alsmaar weer, maar weer uh, terugkomt. Maar dus die dingen die goed gaan, nou ja, dus de vrijheid van meningsuiting. Er zijn allemaal nieuwe kranten opgericht in, uh, in, in Libië. Mensen demonstreren de hele tijd. Nou, dat, dat vond ik wel een hoogtepunt en dat probeer ik ook een beetje te laten horen. Ja, nou, uh, of... Of hij echt gek geworden is en of <laughs> je hem gevonden hebt... dat kunnen we allemaal zondagavond horen. 1 april. geest uit de pet in plaats van een geest uit de fles. Dat is een eng idee. Ja, ja. ja. 21.00 21, uur, 9 uur dus. De documentaire De Pet van Kaddafi heet de documentaire. Uitgezonden bij HolocDoc Radio. Je zei het al op Radio 1. Jong van Berghijk, dank je wel. Graag gedaan. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land.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 En dan moeten we dus oversteken. En dat zijn, uh, nou ik zal ze even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banen. We moeten wachten tot het licht groen is. Maar zelfs dan weet je niet zeker of je veilig kunt oversteken. En we blijven even bij de fiets, maar dan in mexico stad. Van oorsprong een stad die gedomineerd wordt door auto's. Maar door het enorme smokprobleem probeert het bestuur de Mexicanen aan het fietsen te krijgen. En dat gaat niet zonder slag of stoot, merkt correspondent Jan Albert Hootsen. Dit is zoals we Mexico-stad kennen. Lawaai, verkeer, 6 miljoen auto's. Maar ook dit is Mexico-stad. Je zou het niet zeggen, maar ik sta hier met mijn fiets aan de hand op precies dezelfde plek als net. Paseo de la Reforma, een van de belangrijkste verkeersaders van de stad. Deze plek, in deze metropool van meer dan 20 miljoen inwoners laat op zondagochtend het verkeer en de vuile lucht achter zich... en wordt overgenomen door duizenden fietsers. Nou, Mexico stad is traditioneel een stad van auto's, maar het heeft een nieuwe ambitie. Burgemeester Marcelo Ebrard wil het autogebruik terugdringen... en heeft sinds 2006 een aantal initiatieven genomen om dat te bereiken. Zo is er de Ecobici, een soort witte fietsenplan. Worden er zowaar fietspaden aangelegd... en sommige delen van de stad, zoals hier, worden één keer per week helemaal autovrij gemaakt. Voor het eerst hebben we een publieke politiek die het gebruik van de stad Niemand geniet meer van het Rijk der Fietsen dan Arele Carion. Ze is een verwoed fietser en voorzitter van de Biciteka's. een groep burgers die het fietsgebruik in de stad willen bevorderen. Ze zegt dat de huidige regering de eerste is die fietsen serieus neemt. En daar is ze blij mee. De sociale in general, de medios, de bedrijven... En in is precies wat een nieuw interesse heeft voor de bicycleta als een derecha. Arely, waarom is het zo belangrijk dat er een fietscultuur in Mexico-stad komt? Deze stad is toch helemaal niet geschikt voor fietsers? Pues las, la ciudad de stad ja, in Mexico is een stad ideal om te gaan met bicicleta... opgezien wat veel mensen denken. Integendeel, zegt ze. Mexico stad is plat, heeft een goed klimaat en heeft heel veel straten... en is daardoor in potentie ideaal om te fietsen. Bovendien is Mexico sinds enkele jaren het dikste land ter wereld. Er is geen betere manier om het probleem van zwaarlijvigheid tegen te gaan... dan door de auto thuis te laten staan. La gente suele pensar, entonces... Esa de que la gente necesita Toch is niet iedereen blij met de fietsers. Zo liet onlangs talkshow host Angel Verdugo zich woest uit over fietsen, die hij een plaag noemde en die door hun rijgedrag het auto's alleen maar onmogelijk zouden maken. Nou, dit is een uh, stad van auto's. Merk je dat er onbegrip of spanning is tussen auto's en fietsers? Natuurlijk dat het er is, want we hebben decennia van urbanen ontwikkeling gecentreerd op de auto. Ze zegt van wel, omdat grote auto's een statussymbool zijn in Mexico en fietsen daardoor toch een beetje raar worden aangekeken. Toch is de minderheid van de inwoners in de stad auto bezitten. Dus volgens haar zal er met de tijd meer begrip komen voor de fietsers. Eh, entonces, pues, obviamente hay esta creencia muy generalizada de que el auto, el, el usar el auto es un derecho ganado eh, que no que, que debe ser garantizado. Uh, hoe ziet jouw ideale stad er qua verkeer uit? Ik wil ook, als een civilisatie die dit voor veel jaren heeft impulsief, willen we natuurlijk niet een klein spazio in de calzada. Ze zegt dat ze hoopt dat er op termijn wijken komen die permanent worden afgesloten voor autoverkeer. Want, zo zegt ze, fietsers zouden meer rechten moeten hebben dan slechts één keer per week een halve dag vrij kunnen rondrijden. En natuurlijk ook esperen we dat er eh, eh, spazios van kalmte-trafficolade zijn. ¿no? Een vrije paseo de la Reforma dus, maar dan altijd. En het gaat lang duren, denkt ze, maar ze is er zeker van... dat deze autostad uiteindelijk ook een stad voor fietsers wordt. En morgen gaan we in Metropolis naar Zuid-Afrika. Daar is het niet cool om de bob te zijn... maar is het bon ton om lekker dronken achter het stuur te klimmen met heel veel dodelijke slachtoffers als gevolg. En hoe ga je naar huis? I will be driving home. Driving? Ja, uh, yeah, ja. Yeah. I'm going to be driving home. Ja. Yeah. Ga je nog meer drinken? Are you still going to drink more? I am probably still going to keep drinking some more, yes. Tot morgen in Metropolis Radio. Mohammed Mera, die vorige week in Frankrijk zeven mensen doodschoot... en zelf door de politie werd gedood, is waarschijnlijk in Pakistan opgeleid. Het land dat de Amerikaanse president Obama het gevaarlijkste land ter wereld noemt. En Pakistan herbergt naar schattingen zo'n 200 jonge westerse moslims, zoals Mera. Dat zeggen westerse inlichtingendiensten althans. Waarom is Pakistan eigenlijk voor geradicaliseerde jonge moslims zo aantrekkelijk? En dat wilde de journalist Joni de Rijken weten. Ze reisde naar het land en schreef er een boek over. Het heet Pakistan, het gevaarlijkste land ter wereld. Het ligt in de winkel, een week na de ontknoping in Toulouse. Johnny, welkom. Goedemiddag. Uh, we kennen het boek uh, In Handen van de Taliban. Dat boek wat je geschreven hebt, naar aanleiding van je ontvoering. Uh, is dit nou een soort vervolg daarop? Was je zo gefascineerd geraakt door die wereld? Ik wil daar meer van weten. Nee, ik wilde gewoon verder gaan... met waar ik al mee bezig was voor die ontvoering. Ik was bezig met Afghanistan. En Pakistan is daar natuurlijk wel een onderdeel van... als het over terrorisme komt. Dus dat had niet met mijn ontvoering te maken. Ik wilde vooral gewoon verder kunnen gaan met mijn werk. En daarom ben ik teruggegaan En heb ik dit boek geschreven. Je hebt tien maanden door Pakistan gereisd, hè? Ja. ja. Met, met, met gemak? Want het is natuurlijk bekend dat het niet een makkelijk land is. En zeker niet voor een vrouw om maar te gaan en te staan waar je wil en ja. te doen wat je wil. Het is een heel moeilijk land. Het is uh, in die zin moeilijker dan Afghanistan, omdat de regering heel veel gebieden gewoon afsluit voor journalisten. Ook voor Pakistanse journalisten. Maar als westerse journalist kom je bepaalde gebieden gewoon niet binnen. En als je dan al toestemming vraagt, ja, dan kost dat heel veel tijd. En gelukkig zat ik er dan wel lang. Dus ik heb sommige gebieden wel kunnen doen. Ik had ook een visum voor een jaar, eigenlijk voor heel Pakistan. Wat ook niet zo makkelijk te krijgen is. Maar in die zin is het heel moeilijk. Omdat je veel tegenwerking krijgt van de regering. Hmm. Ben je nou op zoek gegaan bewust naar die westerse jonge moslims... die in die kampen zitten? Of... Kom je dat tegen? Uh, en ging het je meer om de radicalisering en such? Ja, het ging me eigenlijk meer om de radicalisering en de hamvraag. Dus is Pakistan echt wel hè, het, het, het grensgebied, het gevaarlijkste gebied ter wereld? Nu heeft Obama dat destijds vooral gezegd eigenlijk als uh, om de regering, de Pakistanse regering onder druk te zetten om meer aan het terrorisme te doen. Maar ik um, wat ik begreep, en heb, ik heb ik heel veel mensen gesproken... en zoals ik het zelf heb gezien, is het inderdaad een heel gevaarlijk gebied. En bedoel je dan gevaarlijk als broeinest... voor inderdaad radicale jongens die gewoon daar opgeleid worden? Ja. Dat is het, dat is het grote ja. gevaar, zeg je? Ja. ja. De Pakistanse regering, um, die, ja, het, het gebied Fata eigenlijk... de federale stam, bestuurde stamgebieden, dus het grensgebied met Afghanistan... Ja, dat zien zij niet direct als een heel groot gevaar... Voor eigen land. En dus laten ze het ja, toch, toch een beetje links liggen op allerlei vlakken. Anderzijds uh, zijn er militaire operaties. En die hebben effect. Um, maar ja, zodra de militairen hun hielen lichten, komen ze gewoon weer terug. Dat, uh, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als in Afghanistan. Hm. Maar de Amerikanen zitten daar natuurlijk niet, de buitenlandse troepen zijn daar niet. En het is een, een vrijhaven nog altijd voor terroristen wereldwijd. Hm. Er zitten inderdaad een aantal buitenlanders. Ze schatten dat er ja, westerse, hè, westerse moslims dat het er inderdaad ongeveer 150 à 200 zijn. Maar er zijn er ook, um, er zijn er ook uit, um, uit Tajikistan, Oezbekistan, Sri Lanka. En die mannen die daar zitten, die, die ja, die hebben hun enige bestaansrecht is eigenlijk als daar onrust is. Want mm. dat zijn terroristen, dus die zijn ook niet gebaat bij vrede. En je ziet dat de bewoners in het, in het grensgebied zelf vrede willen. De gematigde Taliban-groeperingen die daar zijn... die willen eigenlijk ook onderhandelen, die willen ook vrede. Maar de buitenlandse jihadisten die daar zitten... die zijn er niet bij en die willen liever onrust. Ja, ja. De bewoners willen die er eigenlijk ook weg hebben... maar ze zijn niet zomaar weg te krijgen. En ben je daar nou over gestruikeld, over die westerse jihadisten... of, of moest je daar echt naar op zoek en was het een lange zoektocht? Daar, die vind je niet. Ten eerste kom je het gebied al niet in. Hm. Ik ben dan de, uh, uiteindelijk met het leger mee geweest. Ten tweede wilde ik ook niet meer uh, tussen terroristen gaan zitten... na mijn ontvoering. Daar, uh, daar bedank ik voor. Hm. Um, maar ik ben natuurlijk wel uit gaan zoeken via mensen die daar... Die daar in het gebied zitten, via journalisten die echt midden in, in, in, het, ja, in het gevecht zitten, eigenlijk. Die, uh, die heb ik aangesproken en die hebben mij daar wel een goed beeld van kunnen geven. Hm. Heb je geen westerse jongens daar gesproken? Nee, ik heb dat geprobeerd die... om ze te zoeken, echt, maar dat is heel moeilijk. Hm. Ja. Ja. Aan de andere kant do, wordt er geen geheim van gemaakt dat er van die kampen zijn en dat er westerse jongeren, jongeren zitten, toch? Dat ook, ook weer niet. Iedereen weet dat die er zijn. Natuurlijk, het ja. zijn kleine kampen. Hè, want ze uh, ja, moeten natuurlijk ja, vanuit de lucht niet makkelijk op te sporen zijn. Maar als een, een kamp, meestal is dat een huis of twee huizen. Het hele dorp, de hele omgeving weet natuurlijk wel dat dat er is. Want je kunt daar niks geheim houden. Maar ja, de mensen die, uh, die zijn allemaal bang en die houden hun mond dicht. Ja. Maar nee, dat is zeker geen geheim. Iedereen weet dat het daar uh, heb je een, is. Heb je een beeld van die jongeren? Ja, de jongeren die hier vandaan komen, de eerste reden waarom ze daar naartoe gaan... lijkt mij dat ze niet tevreden zijn met wat ze hier hebben. Dus dat ze iets zoeken. En ja, die hebben contact meestal via een jihadistische website. Mm -hmm. Waardoor hun ja, ideeën goed dan nog meer bevestigd worden. Want vaak moeten ze wel bevestiging hebben in wat ze denken. En uh, ja, dan gaan ze op een gegeven moment via familie... of via een religieuze connectie of via zo'n jihadistische net, netwerken komen ze in Pakistan terecht. Want en dat kon... la lazen we vanochtend tegen in de ja. krant, wordt steeds professioneler. Er stond toevallig een verhaal vanochtend in de krant, een rapport van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, dat het aantal deelnemers aan die jihadreizen, dat het bijna een soort professioneel georganiseerde trips worden. Ja, het is natuurlijk een machine. Het is, het is een, een pro en een oorlogsmachine die er bezig is en naar het schijnt zijn de, de jihadistische netwerken in Nederland en ook in België... ...zijn die vooral gefocust op het buitenland. Dus vertrekken ze allemaal naar Afghanistan en Pakistan. En ja. Ja, ze komen in Pakistan binnen, uh, ze gaan naar een madrassa... ...ze krijgen religieus onderricht en daarna gaan ze naar het grensgebied... ...gaan ze echt de bergen in... Meestal geblinddoekt, weten ze zelf niet waar ze terechtkomen. Dan krijgen ze technische, technische trainingen, explosieve trainingen en dat soort dingen. Hm. Uh, nou is het niet gezegd dat ze vanuit een, per se een religieus motief daarheen gaan. Hè? Want die Mera, die man met Mera uit Toulouse, die schijnt niet echt een religieuze achtergrond gehad te hebben. Dus uh, het kan ook nog zijn dat ze wel geradicaliseerd zijn in de zin dat ze. Ja, de doden in het Midden-Oosten willen vreken, et cetera. Maar dat de, de religieuze radicalisering in die kampen ontstaat. Ja, religie is natuurlijk een kapstok. Dat wordt heel vaak gebruikt. Dat zie je ook bij de zelfmoordterroristen in Pakistan. Um, die worden dan met religie eigenlijk ja, naar, naar hun daad toegesproken. Want ja, onder het mom van religie kun je dat verantwoorden. Maar religie is maar een, een kapstok. Inderdaad, heel vaak is, is wraak een, een motivatie. Of ja, die jongens die, die, ja, die zijn op zoek naar een, een soort ja, identiteit. Het zijn, nee. uh, ze zijn niks. En dat is eigenlijk, zoals je in heel veel groeperingen ziet... bij stadsbendes en bij groeperingen in een groep... Ja, en vooral als je daar iets, iets betekent en je doet iets... dan ben je ook iets, dan ben je iemand. En vooral bij die jonge jongen speelt dat een grote rol. Ja. Het is wat, wat Ger net ook al zei, bekend, hè? Dat die kampen, die opleidingskampen, ik noem het maar gemakshalver zo... er zijn in dat, in dat beetje bijna anarchistische grensgebied. Jij beschrijft nu hoe ze daar aankomen hè? in Pakistan. Jij weet dus dan hoe ze daar terechtkomen als jij dat weet. En dan weet de Pakistanse politie en Pakistaanse Pakistanse leger het ook. Die zullen dat... En er wordt van westerse kant heus op hen aan, uh, he, aangedrongen van... doe daar wat aan, maar er gebeurt dus niks. Ja. Iedereen weet dat het het, het, het... het bloeit daar vrolijk verder. Er gebeurt weinig. Maar ja, Bin Laden zat daar ook. Ik bedoel, dat zegt al genoeg. En uh, daar gebeurde ook niks mee. De Amerikanen zochten hem, die wilden hem hebben. De Pakistanse regering die, die zat er gewoon niet zo hard achteraan. En ja. dat, dat, dat geldt ook voor dit. En dat schijnt zo langzamerhand al waar het als een koe te zijn... dat de Pakistanse inlichtingendienst de Taliban gewoon openlijk steunt. Het Hakani-netwerk, ja, het Hakani-netwerk is dan een, een groepering die zowel in Afghanistan en Pakistan is, en ja, die steunen ze. De, de, de, de inlichtingendiensten ISI die steunt die, omdat ze ja, de, het Hakani-netwerk als, als bondgenoot in Afghanistan willen, mocht de VS vertrekken. Dus uh, ze, ze bestrijden enerzijds um, de TTP, dat is de Pakistanse Taliban, ja. en aan de andere kant ja, steunen ze het Hakani-netwerk. Dus. Dat maakt het allemaal nog moeilijker. Ja. Die jongens die daar. Uh, ik ga, zijn het jongens en meisjes? Dat weet ik eigenlijk niet. Het zijn voornamelijk jongens. Het zijn voornamelijk jongens. jongens. Ja, die daar uh, uh, komen vanuit het Westen. Die blijven niet daar, die komen terug naar het Westen. Ja. Mag ja. ik aannemen. En heb je, heb je ze hier gesproken? Heb je, heb je enig idee of ze dan met uh, alles wat ze geleerd hebben... hier met hun werk doorgaan? Of, of uh, uh, kunnen ze bijvoorbeeld geresocialiseerd worden hier? Ik bedoel, wat, wat moet je met ze? Ze aannemen als een gegeven, daar zit je dan mee? Ja, ze verdwijnen hier natuurlijk weer in de samenleving. En wat ik heb begrepen is dat ze vooral anderen ook sturen. Dus dat ze vooral zo de boodschap doorgeven, ga er ook naartoe. En, en, en krijgen ook training in wat er vervolgens mee gebeurt. Ja, gelukkig zijn er nog niet ontzettend veel aanslagen. Dus, uh, en, en ja, de dreiging uh, voor aanslagen hier is volgens uh, de bestrijding van terrorisme... is die niet groter dan een paar jaar geleden. Dus die is gelukkig nog altijd gering. Mm -hmm. Maar dat blijft natuurlijk... Uh, ja, je weet dat nooit. Toulouse is ook, dat gebeurt ineens, het kan hier ook gebeuren. Ja, wat bij het hele verhaal van Nimera opviel, is dat uh, je hebt altijd zo'n, zo zo'n blijkt een vooroordeel te wezen: dat die jongens uitgezocht worden, geselecteerd worden op. Uh, ja, hun mogelijkheid om zelfmoordacties te plegen. Nou, die Mera die schijnt de opdracht gehad te hebben... om een zelfmoordactie te plegen. Hij zegt, ik heb de ziel niet van een zelfmoordmoordenaar. En dan zeggen ze, nou, pleeg pleegt dan zomaar een moord. Ik weet niet of dat zo gegaan is. Maar zo schijnt dat, klinkt dat jou plausibel in de oren. Ja, ja hij, wilde, hij, hij wilde het ook filmen. Hè? Hij wilde vooral... Uh zijn daden uh, op een zetten. en maar dat hij gewoon kon en... zeggen tegen die mensen die hem indoctrineerden, die hem daar opleiden ook, van uh, op een opdracht een zelfmoordactie. Nee, dat doe ik niet. Ik heb de ziel niet van een zelfmoordenaar. Ik, dan ben je ook niet zo ontzettend geïndoctrineerd. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, dat kan die gezegd hebben. Hij kan ook gezegd hebben, ik doe het wel en toch niet hebben gedaan. Ja. Ze kunnen ja. je eigenlijk niet dwingen. Ze dwingen wel, maar dat zijn dan meestal de echte jongeren... de 14, 15-jarigen, die worden wel gedwongen. Maar je kunt natuurlijk niet echt iemand gaan dwingen... Om, om zichzelf op te blazen. Laten we nog even terugkomen op jouw reis. Want Je bent, hebt dus tien maanden door Pakistan gereisd. Wat jij, uh, uh, je hebt je boekentitel gegeven... Um, uh, het gevaarlijkste land ter wereld. Toch heb je daar tien maanden gereisd. Je hebt een visum gekregen. Je hebt daar gewoon je werk kunnen doen. Dat verbaast me een beetje. Ben je, in, ben je niet in enorm enge gevaarlijke situaties terechtgekomen? Het gevaarlijkste gebied ter wereld is dan vooral het, het grensgebied. Mm -hmm. En... De extreem uh, militante ja, jihadisten, dat, dat, zijn, dat is 2% ongeveer van de bevolking. Je hebt daar geloof ik 170 miljoen inwoners. Mm. Dus je moet het ook wel in perspectief zien. Maar die 2% die, die is natuurlijk wel heel gevaarlijk. Want er waren daar iedere week aanslagen. Dus je moet het niet onderschatten. Maar um, om als journalist rond te reizen. Ja, behalve dan naar het grensgebied is dat, is dat nog redelijk veilig. In ja. hmm. het nee, grensgebied kom je dus niet in. Dus ja. nee. En, en uh, Je hebt natuurlijk die, die ervaring van die ontvoering door de, door de taliban. Je zegt dat wil ik niet weer meemaken. Wat heb je nou allemaal ondernomen om dat te voorkomen? Uh, niet het grensgebied ingaan, dat was eenvoudig, want dat kon gewoon niet. Maar wat heb je nog meer gedaan? Je altijd bij het leger voegen? Nee, nee, gewoon nooit afspraken gemaakt met terroristen zelf omdat ik die gewoon niet meer vertrouw, maar wel met mensen die daar heel dicht omheen zijn. Hm. Met familieleden ervan en, en wat ik zeg, een journalisten en, en mensen die ze kennen. En ja, dat is toch altijd heel nauw verweven. Want er is altijd wel iemand die een, een, een familielid heeft. die bij een, een militante groepering zit. Ja. Dus dat is niet zo moeilijk. Praten ze makkelijk met jou? De familie dan? De, ja, ja, en ik... de vrienden? En de... Nee, nee, dat kost ook tijd. Ik bedoel, de familieleden die gaan niet gauw aan een vreemdeling toegeven. Dat er iemand uh, zich aansluit bij een terroristenbeweging of wat dan ook. Dus dat, uh, dat moet je via, via me andere mensen doen. En dat gaat allemaal via connecties en veel geduld. In Pakistan ja. moet je heel veel geduld hebben. Maar ja. ja. ja. ja. is het nog snel gegaan in tien maanden? Ja. ja, dat weet ik niet of dat snel is gegaan. Soms moet je dingen natuurlijk gewoon heel hard achteraan zitten. Hm. En soms moet je ook gewoon vertrekken zonder toestemming. Je kunt niet altijd wachten op toestemming uh, van de politie of het leger. En dat heb ik ook gedaan en doen eigenlijk alle journalisten daar. Ja. Want dan kun je zes maanden wachten. Ja, en dan is het nieuw zelf voorbij. Ja. Dus, uh... Ben je nou verslingerd geraakt aan dit onderwerp en die streek? Dat je, ga je terug? Heb je een nieuw onderwerp voor een boek of iets anders in het hoofd? Nou, ik ben er terecht gekomen. En ik heb me natuurlijk in gespecialiseerd, dus verslingerd. Ik ben daardoor gefascineerd. Mm. Journalistiek gezien is het ook een heel interessante regio. Dus ja, en ik ga ook nog wel terug. Ik mm. ga, want nu zeker als de Amerikanen zich terugtrekken, wat gaat daar gebeuren? Je dus, gaat naar uh, Afghanistan terug ja, dan. Ja. Ja. Is er nog iets wat je specifiek wil uitzoeken hierna? Um, ik ben nu heel benieuwd wat er verder gaat gebeuren mochten, mochten de westerse troepen, de buitenlandse troepen zich terugtrekken uit Afghanistan en wat voor invloed dat heeft op Pakistan. Volgend jaar zijn er ook verkiezingen in Pakistan. Wat gaat daar gebeuren? Er is heel veel, er is heel veel bezig in die, in die regio, dus dat wil ik blijven volgen. Ja. Oké, dan wachten we op jouw volgende boek. Maar je nieuwe boek ligt nu net in de winkel. Het is uitgekomen bij De Geus. En het heet Pakistan, het gevaarlijkste land ter wereld. Vrij naar Barack Obama. Johnny de Rijker, hartelijk bedankt. Zometeen is Vila VPRO er natuurlijk weer. Na het nieuws. En weer. En verkeer. En ster. En dan zijn we er met ons buitenlandpanel. En met cultuur. Uitgegeven bij De Geus. Dat zei je. Oh, dat zei je. Sorry. heb ik niet opgelegd. Toen heb ik De Geus gezegd, toch? Ik weet het niet. Het is ieder geval De Geus.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 Dit is Radio 1.